De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan Groot-Brittannië afgezegd wegens de kwestie Gibraltar. De koningin gaat niet naar een lunchmorgen bij het 60 jaar regeringsjubileum van koningin Elisabeth, omdat de Britse prins Edward en zijn vrouw in juni Gibraltar bezoeken. Spanje vindt dat Gibraltar bij Spanje hoort en moet worden teruggegeven.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 We hebben net de verbinding gehad, maar misschien... Uh... Zeg, heb jij nog iets uit Zandvoort te melden? Of ik nog een nieuws heb uit Zandvoort? Ja. Nou ja, we hadden het net over dat uh, vorige week uh, in de Raad dat er... Uh... Spannende dingen gebeuren Ja, ik zag een uh, op... met een hele grote neus. Ja, ja die, hij stond, uh, op Facebook stond uh, een grappige okay. foto van hem. Dus dat is, dat is wel grappig. Ja, naja, grappig. Ja, het is ook weer heel vervelend allemaal. Ik wil niemand zitten op de wacht. Mag hij anders nooit? Maar hoe, hoe kan het nou toch dat die zender het niet doet? Nee, ik weet het Maakt Ik het papa niet uit. Ik zoek hem. Oh, even... oh, kijk, ik hoor al verbinding nu. Ja, uh, dat kan je niet even hoor. Ja, hallo! Zijn we in de uitzending? Ja, ik, ik, hoor, ik hoor de koffiecorner. Komt er wel vol me goed. De koffiecorner, die hoor je inderdaad heel goed, ja. Hartstikke oh, okay. goed. Nou, oké, okay. Pascal, prettige uitzending. Er komt Ben aanlopen. Richard die gaat nu gelijk voor plaats nemen Oké, okay. ah, het is goed voorbereid allemaal, dat geldt wel. Oké, okay, nou, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Dat, uh, ja, het is wat. hey Ben, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Ben. We zijn, uh, ja we hadden het Ik heb mijn horloge is kapot en uh, nou, er is ook hier geklokt. Dus ja, heel stom. We hebben het gewoon even de tijd vergeten hier Nou, Goedemorgen Goedemorgen. Hier gaan we, het is een leuk begin. Gaan we lekker beginnen. Uh, ga je de tune nog even, even instarten als. Uh, ja, graag gedaan. We gaan nog even de tune uh, ja, doen. Gaan we, gaan we daar nog even op, uh, op wachten? opnieuw uh, beginnen. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen zitten in Hotel Hoogland. Het is prachtig weer. Rijn. Geweldig. Het, uh, het is echt uh, nou, kom lekker naar Hotel Hoogland voor een bakje koffie of thee. Het is gratis en het wordt uh, ingeschonken door onze charmante Yvonne. Uh, ja, de technici, dat is Pascal van der Beek. Bedankt Pascal voor, voor de uitzending redactie. redactie. Die Roosendaal hierheen in de Jager. Dus dat heb jij ook gedaan. Ja. En Ellen uh, Jansen, Gert van Kuip doet de koffie officieel, maar die zie ik nu niet staan. maar die van uh, Roosendaal die staat nu achter de bar. Man. En jij bent uh, Irene de Jager. En jij bent Richard Buitenhekker. Ja. En wat gaan we krijgen bij vandaag? Dan uh, wij hebben om tien over tien Bo Atmer en Bart René en David Momoet met de schilderijenveiling van de cliënten van het RIBW. En dan uh, vijf over, sorry, vijf half elf komt uh, ja, de heer Paap over het Thijs Festival uh, uh, langs. En hij heeft al net even wat zitten vertellen. En ik moet zeggen, het ziet er erg goed, uh, goed uit. Het ziet er ook prachtig uitzien. Ja. Dan komt om 40 over tien komt Erwin Hilbers praten over de vismaaltijd op het Gasthuisplein. En dan gaan we het nieuws uh, doen. En dan hebben we toch nog Anders Zandbergen... Die komt langs. Toch? Ja. Oh, tien, tien, tien uur werd ik gisteren gebeld, hoor oh. dat, uh, dat die toch langs komt. Nou, ik dat Dat kom, is hartstikke af, mooi. Afvalstoffenbeleid en nog iets. Dat ben ik echt kwijt. Wat was het de andere weer? Nou, dat uh, nou ja. afvalstoffenbeleid en nog iets. Komt helemaal goed. En daarna om uh, vijf en half twaalf is Johan Stoert over de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. En dan als laatste Leo Missebeek En oh, ja, natuurlijk over de Olympiatour, maar vooral ook de verschillende activiteiten daar uh, rondom. En we gaan nu uh, even naar de muziek. Uh, en uh, je hebt hem mooi ingestart. Dat is Tavares. Oh, dit is... Uh... We gaan met meer dan ...bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, wel een lekkere... chaotische start, uh, iedereen. Ja. Het is jouw eerste officiële uitzending. Yes. Want ja, je bent nou ja, nu helemaal zegt, uh, vaste crew. Dat zegt genoeg over en, wat er uh, gaat komen, moet je maar denken. <laughs> nou, als het, maar, als het maar gezellig is ja, en is informatief. We hebben hier een dame en een heer uh, voor uh, ons zitten. Dat is uh, Bo Atmer. En uh, David Monout. Ja, Kunnen jullie uh, kunnen je even voorstellen? Ja, ik ben dus Bo en ik werk bij um, de werkwinkel van de RIBW. Daar ben ik trajectcoach en ik begeleid mensen in vrijwilligerswerk. En zo ben ik hier in dit project terechtgekomen. Een vrijwilliger van ons die, werkt, die is gaan werken voor de Flying Gallery... En eigenlijk als dank voor zijn werk um, heeft de, de gallery op een gegeven moment gezegd we willen iets terug doen. Dus we bieden de ruimte aan om een expositie te organiseren. Ja. En jij bent uh, vrijwilliger, woon je ook in Zandvoort? Ik ben geen vrijwilliger, ik, ik werk met vrijwilligers. Oh, je werkt met vrijwilligers, ja. je stuurt ze zeg maar Ik stuur ze aan, ja ik ben oh, okay. trajectcoach. Ja. En woon je ook in Zandvoort? Ik woon in Haarlem. Haarlem. Ja, ja. ja prima. En uh, David? Ja, ik ben uh, zeg maar kunstenaar uh, actief in de galerie, uh, al een paar jaar zitten we er nu, drie jaar, en uh, sinds een jaartje helpen, helpen teams van vrijwilligers vanuit de werkwinkel, die helpen ons mee, met, uh, want we komen vaak aan tekort. Dus uh, ja, dat is hartstikke leuk. En, en, dus hebben we nu een expeditie uh, bedacht om samen te gaan doen. En jij bent uh, ook Zandvoorter? Uh, nee, uh, Groningen. Groningen? En waar woon je nu? Uh, tussen Zandvoort en Amsterdam. Oh, oké, okay. ergens, uh, ja. ergens in het midden. Ja. Mooi. Um, nou, laten we eerst maar even over het RIBW hebben. Want ik moet zeggen, eerlijk gezegd wist nee. ik dat ook nog niet. Is dat een nieuwe term? Of nee, het, het staat voor het regionaal instituut beschermd wonen. Wij zijn dus een organisatie. Die begeleiding biedt aan mensen met een psychiatrische of psychosociale achtergrond. En dat is in veel vormen. Er zijn mensen die wonen intern bij ons, in groepen, mensen die in, in zelfstandig wonen. Dus het is heel verscheiden en de begeleiding bestaat uit een gesprekje één keer in de week tot en met 24 uur zorg. Oké, okay, maar dus altijd wel apart, uh, apart wonen, zeg maar. Het is nooit in een in een tehuis, zeg maar. Uh, we hebben wel plekken waar mensen uh, 24 uur zorg krijgen. Dat zijn vooral de ouderen. Mm -hmm. Maar die zitten ook jong, we, hebben, we hebben ook plekken voor jongeren. Dus het is een enorme diversiteit aan mensen die wij begeleiden. En we hebben dus in Zandvoort ook een aantal woonvormen voor de jeugd. Ja. En, um, in de Poststraat is dat ook een van de... Ja. Zijn Post. Zijn Postweg. Oh, post ja. Weg. Maar ook in de Flemmingstraat daar zitten wat woonvormen van ons. En ook daar wonen mensen of in, bijvoorbeeld in een groep of helemaal zelfstandig. Dus ja, er zit gewoon een groot verschil tussen. Ja, wat, wat iemand nodig heeft, dat, dat kan niet zeggen ja. bij jullie krijgen. Ja, en de RIBW heeft dus een, een soort van uitzendbureau dat is de werkwinkel en wij begeleiden mensen naar of een activiteit of naar vrijwilligerswerk toe. Ja, hoeveel hoeveel mensen, hoeveel cliënten wonen er in uh, Zandvoort? In Zandvoort dat is een goede vraag, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar ik schat zo'n 60. 60. Ja, zijn, dat een, zijn dat normaal mensen die ook normaal in Zandvoort wonen? Of, of komen die van elders vandaan? Allebei. Okay. Het zijn mensen met een achtergrond in Zandvoort. Maar ook mensen die overal en er nog ergens vandaan komen. En dan uiteindelijk hier de beste woonvorm hebben. Waar ze eigenlijk nu in thuis passen. Ja. ja. Oké, okay, en nou, toen vertelde je van... Uh, er komt nu een expositie. Ja. Want uh, deze mensen die, uh, die schilderen... Nou ja, het is eigenlijk ontstaan doordat Bart Frené, die er nu dus helaas niet bij kan zijn, um, is gaan werken voor de Flying Gallery en dat zo enthousiast deed. Oh, ja. En dat, dat op een gegeven moment zij zeiden, zeiden: Van nou, we willen iets terug doen. Dus um, we willen voor mensen binnen de RIBW de ruimte aanbieden om uh, te exposeren. Misschien wel voor het eerst van hun leven, misschien ook niet. Er zitten ook mensen bij die, die, die min of meer ook kunstenaar zijn. Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, en we, we, het is eigenlijk heel enthousiast opgepakt intern. Want we hebben locaties van Amstelveen tot en met um, Hoofddorp ik hem aan toe. Haarlem, Zandvoort. En eigenlijk hebben we nu vanuit een stuk of 18 locaties mensen die meedoen. Hebben. Dan moet je even vertellen, want uh, Flying Gallery, dat, uh, wat is dat? Dat kan Bartje beter Oké. Okay. Of David. David. Uh, de, um, de Flying Gallery is een galerie in uh, het oude zwembad. Uh, bij het Bouwers uh, uh, Hotel. Oh, hier in Zandvoort? Ja. ja, ik heb vroeger daar gezwommen. Ja. Ja. Ja. Zwembad. Oh, okay. ja, het oude zwembad staat dus er uh, nog. Ja, de kuil is er nog in de een paintball uh, gebeuren. Nee, persoon. dat zal in een dolf, dolfinarium zijn geweest. Oké, okay, ja, de achterkant is dat. Ja, ja. ja. Dus er zit een 25 meter badje in. En, uh, dat zit nu, dat er staat, er staat nu vol met uh, schilderijen. Uh, nooit geweest. Nou, ik moet eerlijk zeggen... Nee, ik ben de Zandvoort, het ja. ja, ja, ik, kom ja ik, ik ben er wel geweest. Wat ik, het viel me op dat het was echt wel heel erg vol daar. Het stond ja. echt mega vol uh, met uh, kunst. Dus nu moeten we muur vrijmaken voor nog meer kunst. Ja, ja, ja. <laughs> maar het grappig is aan de buitenkant zie je het niet aan af, maar ook de mensen die nu vanuit de RBW daar komen, die stappen echt binnen en die zeggen echt wauw, wat is dit? Mm. Het is gewoon. Ja, je komt binnen en het is zo'n spektakel aan kleur en, en, en dingen. Ja, ik vind het prachtig. De kunst die, dus... da, die nu zeg maar, geëxposeerd wordt, is die ook allemaal geproduceerd in het uh, zwembad? Of is dat ook van elders? Waar, waar is dat elders gemaakt? De vaste collectie? Je... Nee, de collectie van de mensen van de RBB. Nou, we, we, we hebben voorafgaand uh, een workshop gehad. Maar uh, één workshop is dus gewoon te kort om uh, echt een goed kunstwerk te maken. Dus, maar, uh, dus iedereen heeft er uh, gewoon voor gekozen om hun eigen werk te presenteren. Dus we okay. hebben ze hebben gewoon uh, tijd gaat om dat te kunnen maken. Dus hier, bij jullie? Of ook op andere locaties? Ja, gewoon, gewoon thuis. Nee, gewoon op okay. andere, andere locaties, ja. Ja. Dus, dus mensen zijn enthousiast om te gaan schilderen, want ik neem ja. aan dat het vooral voor schilderen gaat, uh, in dit geval. Ja, ook schilderen, ja. is geloof ik. Ja, er zitten wel wat beeldende dingen hmm. bij. Het leuke is dat we, we hebben dit, uh, want eigenlijk was dat ook het idee van Bart de Vrijwilliger zeg maar, om er een wedstrijd van te maken. Dus we hebben het als wedstrijd uitgezet en okay. vooral ook teams, dus begeleiders met bewoners uitgenodigd om met dingen te komen. Ja, en die ik heb vooral gezegd, van, doe het zo breed mogelijk, het mag zo gek zijn als het maar kan. Uh, en daar zijn ze nu mee bezig, dus ik geloof dat ze ook komen, er komen ook mensen aan met stoelen en tafels en weet ik het allemaal. maar ja, Opgepimpt uh, ja, vooral Ja, de bedoeling was eigenlijk om mensen in beweging te brengen en dan door middel van kunst en dat, dat is gewoon gelukt. Ja. En, um, ja, ja, er zitten mensen bij die nog nooit een penseel in hun hand hebben gehad, toch geschilderd hebben en zeggen, nou, ik, ik, ik, ik exposeer. En er zitten mensen bij die al verkocht hebben. Dus het is gewoon een enorme diversiteit aan dingen. Maar het heeft ook heel veel ruimte, hè. Als je als kunstenaar helemaal de kunstacademie niet hebt uh, gevolgd, maar dan, ja, dan ja. ben je echt blanco. En ja, dan, dan doe je, dan je het echt dan vanuit je, hele je hart. Andere dingen. Dan, dan, ja. dan heb je niet de ook. regels die je uh, volgt de kunst. Ja. Uh, en uh, daar schrijf je hele mooie... Uh, ik heb wel eens wat gezien en wat ja. werk. En dan is, zie je hele mooie dingen. Ja. Nou, dat was ook leuk met die, want David heeft een, een gratis workshop gegeven voorafgaand aan de expositie. En het was ook gewoon heel leuk om te zien, hij had een soort stellage gemaakt, een, een soort stilleven waar mensen allemaal dingen neer erbij konden zetten. Maar iedereen begon gelijk, weet je wel. Heel vaak als mensen iets moois willen maken, dan gaan ze nadenken en dan Iedereen pakte gewoon een kwast en ging aan de slag. En het was ook heel stil. Ja, <laughs> ja, ja Het nou ja, was dat gewoon heel mooi zegt, om te te zien. He? Dat mensen dan ja. zeg maar, gewoon ja. vanuit hun hart uh, dingen doen. En ja. niet omdat ze denken, ik heb dat geleerd. Ik moet ja. eerst kijken. En ik moet eerst perspectieven bekijken. En ja. dan pas mag dan ik beginnen. Wat, dan ga je wat meer in je hoofd. hè? Ja. ja. En nu ga je gewoon, boem vanuit je hart ga je werken. Ja. Nou, heb jij wat met kunst? Uh, nee. Okay. Nee, ik schilder mezelf elke. Ik veel creatief de... maar. Uh, <laughs> ik had, ik had, theater, had het wel wel. Uh... Nou, dankjewel. Ja, en, en David, jij bent kunstenaar. Ja. Uh, kun, kun je daar iets over zeggen wat jij wat jij zoal doet? Uh, ik maak monumentaal werk. Uh, Verschillend, schilder, schilderijen. De laatste tijd ben ik uh, meer met houtreliefs uh, bezig, dus dat zijn uh, reliefs op de muur, uh, van papier. Dus, ah, ja. uh, papier maché? Nee, gewoon uh, slierten. Dus uit een uh, rol van uh, 10 meter, uh, die, uh, is, uh, anderhalf bij 10 meter zeg maar, op een rol. Ik heb uh, uh, stroken gesneden van een centimeter en die heb ik over een, de hele muur uh, onlangs. Nou, een half jaar geleden geplakt. Dat was gewoon met uh, tape. En dan krijg je een soort uh, dromige uh, sfeer. Hmm. Uh, te, ja was bij 4 zien, meter. Ja, die, ja. Je moet zien. En dan ja. Ga je dan daarna met verf eroverheen? Om dat dan nog extra te bewerken? Of? Nee, dat had ik niet nodig. Dat, dat is had... ook niet nodig hierheen. Nee, maar het hangt er vanaf wat voor papier je hebt. <laughs> eigenlijk eigenlijk uh, door middel van een andere medium heb ik een schilderij gemaakt. Oké. Okay. Ja. Nou, hey, wat, is is wat is jouw uh, binding met die Flying Gallery? Ja, ik ben daar... Uh, uh, ...zeg maar... Uh, ...werkend kunstenaar. Dus ik, uh, werk een voor van de, de kunstenaars die daar werken? Ja. ja want er is ook nog een, een eigenaar, neem ik aan. Ja. ja. Die, die... Okay. Dat is een uh, man. Die heeft een uh, verzameling kunst. Ja, verzameld. Ja. <laughs> Over de jaren heen. Uh, van... Uh, ja, uh, uh, de After Nature groep. Uh, daar zitten uh, Peter Klassorst en, uh, oh, ja. uh, en uh, yeah, Herman Plaatsen erbij ja. en uh, gewoon een hele groep. Uh, uh, kunstenaars van de uh, nou ja, oude generatie dan ik uh -huh. ja, nog even een vraag over de locatie waar jullie zitten dat is toch een locatie die niet helemaal zeker is dat die uh, blijft bestaan hè? Nee nee, dat is gewoon een antikraak zitten we daar. Ja, precies. Dus uh, uh, totdat ze besluiten. Uh, ja. Is dat een onderdeel van de middenboulevard dan? Ja, ja. Okay. Klopt. Ja. Dus het gaat als eerste neer, denk ik. En wat is nou de bedoeling van de calorie? Is dat de mensen daar kunst kunnen kopen? Uh, het is uh, gewoon uh, openbaar voor iedereen om kunst te bekijken en uh, kunst te kopen natuurlijk echt is kunst, Dus echt zoals ja. een gallery ook uh, ja. bedoeld is Het is een soort uh, museum uh, Er uh, wordt minder verkocht dan waarom ja, wordt ja. veel gezien ja. Ja. Nou, ik, ik, Het grappige ik, ik kom daar toch vrij laf, vaak langs, langs want ik woon in de Metzestraat ik moet zeggen, ik heb daar nog nooit iets gezien. Uh, dat N lijkt op een gallery. Dus uh, misschien is het toch handig om iets, van een, ja, ja. iets meer uh, een bord of zo buiten te hangen. Of gratis ja. koffie, zoals wij dat ja, hier. Niet. De mensen een grote getale hotel lokken. Dat werkt ook altijd. Ja, ja. En, nou, er worden ook gratis workshops gegeven. Kijk, ja. de opening. Dus dan kan je mee. Je ja, op ja, Ik zie hier iets heel leuks. Ja. Pimpje kleding ja. uh, workshop. Nou, dat spreekt ja. mij natuurlijk wel aan. Je saaie broek of je blouse uh, wordt uh, niet meer erkend uh, na de, de workshop. Nou, dat lijkt me echt geweldig. Dat is de eerste Pinksterdag dat dat gebeurt, van 1 tot 4 ja. zie ik. Ja, we hebben een officiële opening op 18 mei om 3 uur. Dat, dat pakken we best wel groot aan. En vanaf dat moment kunnen mensen ook stemmen op hun favoriete... Uh, kunstwerk. kunstwerk. We okay. hebben dus ook al sponsors gevonden die met, met prijzen komen achteraf en zo. Okay, dat is leuk. En aansluitend uh, zijn er dus uh, in ieder geval twee gratis schilderworks op zaterdag 19 mei en op zaterdag 26 mei en die kleding op Pimp workshop op 27 mei. Normaal organiseren we dat soort dingen ergens anders, maar we vonden het nu leuk om mensen juist de, de galerie binnen te halen. en het, We gaan flyeren en eigenlijk is iedereen uitgenodigd van mensen vanuit de RIBW, toeristen, zandvoorters, de gemeente... Zandvoort die steunt ons daar ook in en ja, het is vooral de bedoeling. Wacht het, het flyer. Ja, het is ja. vooral de bedoeling dat het een soort interactief iets wordt waar mensen gewoon kunnen kijken, maar ook zelf deel kunnen nemen kunnen stemmen, kopje koffie kunnen drinken en uh, geef nog even precies aan, aan het adres waar, het, uh, waar de gallery is het uh, bevindt zich bij de uh, Best Western Hotel, dus die to uh, toren, uh, Passage 37 Passage 37, dat is het adres ja. dus okay. het is eigenlijk de doorloop vanaf uh, het hotel naar het station toe. Ja, ja. het is twee minuten lopen vanaf het station ja. ja. je loopt ja. recht door en dan loop je eigenlijk uh, recht op de gallery ja. Ja. dus uh, voor de opening uh, zijn we inderdaad van plan om uh, de buitenkant aan te pakken. Zodat die ja. uh, wel opvalt. Ja. Ja, als je bij het begin ja. van de passage daar, waar de mensen vaak gewoon zo langs lopen, ja. als je daar nog een... Uh, We hebben één groot schilderij uh, aan de muur hangen. Die heb je waarschijnlijk ja, wel... wel ja, vol met schilderijen. Nee, nee, en aan de buitenkant. De buitenkant. Ja, aan de buitenkant ook, want er zijn uh, heel veel... Uh, grote uh, dame... Nee, geen gravity, liggend, maar een echt uh, schilderij. Op, nee, op nee, maar het brand. Nee, die heeft uh, daar ook heel veel schilderijen altijd op die... Uh, nou ja, maakt niet uit, ja. Maar daar heb je wel heel veel schilderijen. Maar daar hangt ook een schilderij bij. Uh, uh, dat is gewoon een schilderij, uh, geschilderd paneel. Uh, door um, uh, Espen Gregen Hagen. Dat is een oude vriend van Herman Brood. Uh, dat is een dame op het strand. Met, uh, die, die moet je zien. Die, heeft, okay. die, die heb je moeten zien. Die is heel graag. Die Grond. heeft ze ongetwijfeld de... gezien. Maar <laughs> de, nog steeds is de link uh, niet goed. <laughs> Oké, okay, nou. Uh, oh ja, en de veiling. Komt er nog een veiling of uh, was er geen veiling? Nee, alles, was... is, alles is gewoon te koop. Okay. Uh, er staat, of het is niet te koop, maar er staat gewoon een prijskaartje bij. Maar ja. Uh, <laughs> Het gaat gewoon om uh, dat gepresenteerd wordt, dat er veel mensen komen kijken. Er ja. uh... nee, is wel een officiële prijsuitreiking, dat is op 31 mei. Um, ja, dan maken we gewoon bekend De dag daarvoor is er echt een, een, een Vakjury Daar doet ook uh, Geert Toon uit de gemeente Zo'n ja. voort aan mee Dat is van en, het BKZ ja. Ja. Oh, ja. Da Dat is zeg maar de happening Het is geen veiling, maar een prijsuitreiking Oké, okay. ja. en de openingstijden van de gallery? Uh, dus van 1 tot uh, 5 is middags. Elke dag? Of? Elke dag, uh, van, van 18 zondag. tot en met 3 juni uh -huh. Behalve uh, 21 en 22 mei Dat is zondag. we besloten dus de komende tijd van 12 tot 5 zijn er? Ja, 18 tot 3 juni. Of 18 mei tot 3 juni. Van 1, van 1 tot 5. Van 1, 1 tot 5 is die ja. open. Nou, ik zou zeggen, komt allen op Passage 37 vlakbij het Best Western Hotel. En ook wel, zoals wij dat in Zandvoort noemen. Komt allen. En nou, ik hoop jullie een hele goede... Ja, wat is het? Evenement? Ja, leuk. Veel kunst. Dankjewel. Kom zelf dus ook, hè? Ja, ik ga, ik ga ja, nu. naar ja, zeker niet kijken. Ik vind het echt leuk. verkennen. Hè? Ja, het <laughs> okay, Dankjewel. Graag precies. Oké, Dank wel. En het volgende blok uh, gaan we naar het Thijs Festival. Nou, daar hebben we net uh, meneer Papel over gesproken. Ja. En we gaan nu uh, naar de muziek. Real Thing. Met Can You Feel The Force. Terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Nou, het is prachtig weer, dus dat kan u niet weer houden om hier even naartoe te komen. Voor een kopje of uh, koffie of thee. Ja, uh, we gaan naar het volgende onderwerp. De voor ons zit, uh, zullen we toe Ja, tuurlijk. Zeg maar, ja. ja, paap, ja, paap mooie, mooie klank. Over het Thijs Festival. Uh, dat is volgens mij nog nooit gebeurd uh, tijdens festival uit uh, hier in Zandvoort of wel? Hier in Zandvoort uh, nog niet, uit, nee, nee. Maar voordat we daar duiken, stel je even voor, ja, want ja, de meesten kennen je natuurlijk wel, maar een aantal ook niet. Uh, ja, Bakker in Zandvoort geweest en nu Thijs restaurant op de Zeestraat. En nou, sla je nog volgens mij één belangrijke uh, fase over. En dat is? Het strand. Het strand, ja. En okay, de meeste mensen gaan uh, natuurlijk. Nou ik denk de meeste wel in de Bakkerij. Het strand is, is maar veel jaar geweest. Okay. En, uh, maar goed, dat vond ik al wel, Bandai Thai, dat vond ik al wel een... Uh, Misschien dat is het, uh, het restaurant, Thai Paap. Thai ja, ja, Paap, ja. Wel ja. ja. uh, apart voor een strandtent dat je dan iets Thijs erin uh, uh, zet ja, ja. Dat, uh, nee, dat was ook goed bevallen maar, maar iets rustiger daar. Ja. ja en de uh, thuisen festival uh. we gaan even, even naar de even naar die historie ja je, je had dus dat uh, uh, die strandtent dat heb je ingeraald voor een restaurant van waar die move uh, iets rustiger uh, strand strand is toch wel uh, ja heel wisselvallig en uh, nee, je ziet maar weer dit jaar met het weer dat, ja. uh, maar er kunnen ook zo twee driehonderd mensen uh, uh, zitten dit is iets rustiger koken voor mevrouw, dus vandaar ah, okay. dat we iets, iets kleiner zijn gegaan. Ja, dus het is wat, uh, wat constanter. Ja. ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. nou, we gaan naar het uh, Thijs Festival. Het, uh, ik moet zeggen, het is uh, ja, enorm, uh, toch wel enorm gebeuren. Gasthuisplein, gaat het uh, vooral gebeuren? Ja, dat, uh, is, uh, nou, daar moet meer gebeuren. Hè. Er moet meer in Zandvoort gebeuren. Dus uh, Deze mensen waren op zoek naar een, uh, naar een locatie. En uh, het leek mij wel leuk om dat naar Zandvoort te halen. Dus daar uh, zijn we een beetje mee bezig geweest. En dat is gelukt nu. 26 en 27 mei uh, staan we op het gastensplein. Ja, en dat is uh, zaterdag en zondag. Zaterdag, zondag. Zaterdag, zondag, 26 ja. mei. Dus dat is de week na de voorjaarsmarkt. Ja, dat is ja. met, met Pinksteren. Ja. Uh, van waar een Thijs festival hier in Zandvoort? He, je, had, je zei al, ze, ze zaten in Amsterdam uh, hiervoor en uh, nou, daar moesten ze weg. Toen zochten ze een locatie, maar van waar Zandvoort? Ja, omdat ze Zandvoort wel, uh, wel leuk vinden. En Zandvoort is ook leuk natuurlijk. Mm -hmm. en, hey, en mensen zijn een paar keer op bezoek geweest bij ons en een beetje rondgelopen in ons dorp. En... Dat leek ze wel wat. Dus nou ja, toen zijn we een beetje gaan informeren, een beetje praten. En uh, uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, uh, wij komen naar Zandvoort. Nou, helemaal goed. En wat is de bedoeling van het festival? Waar, waarom houdt het festival zichzelf? Uh, nou, het belangrijkste is uh, Thailand-promotie. Hmm. En uh, er is dus Thijs dansen, uh, Thaï-massage, thaise producten. Uh, er is vers, verse thaise uh, fruit te koop, verse thaise groentes. Ticketinformatie, uh, informatie over de eilanden in Thailand. Ja, noem maar op. Ja. Dus voor mensen die nog Thailand niet kennen, die zouden daar naartoe gaan Is om dit een mooie kennismaking? Ja. ja ik moet zeggen, en voor ik, mensen die van Thailand houden, is het natuurlijk ook wel leuk om uh, ja. een beetje herinneringen op te halen. Ik moet zeggen, ik ben uh, nou, anderhalf jaar geleden nog in, uh, in Thailand geweest. Dan heb ik ook uh, een paar dagen in een uh, klooster geweest in uh, Chiang Mai. Ja, het is, het is een echt formidabel. Uh, Land om, om naartoe te gaan. Als je de, de, drukke, de drie drukke centra even vergeet, hè, de, de, de, de drukke toeristische centra, maar je duikt dan het land in, nou, dan heb je zo'n prachtige cultuur en die en, tempels en die trektochten ja, die, die, die, die je kan maken door de Natuur. Ben je er was geweest, nee. in reden? geweest. En uh, wat, wat als leek zeg maar dat je er nooit geweest bent, wat, wat, wat voel je erbij bij Thailand? Uh, ja, uh, toch ook wel een stukje wat, wat er gezegd wordt over Thailand. Het uh, is ook wel een beetje negatief, moet ik eerlijk zeggen hoor. Oh, ja. Maar. Uh, zeg maar de seksindustrie. Uh, en, uh, ja, bijvoorbeeld. Je, nou, dat moet je vergeten. Ja, dat, dat kun je makkelijk zeggen. Maar uh, ik, ik hoop dat jullie dat kunnen doen, dus met het festival, om dat te laten vergeten. Dat gaan we ook Dat, uh, dat, dat uh, lijkt me uh, een hele goede, een goede inzet, inderdaad. Uh, om het negatieve het is, gevoel weg het, te halen. Het houden, is wel waar, in. ik ken het wel, ik ben ook begonnen in Bangkok. Uh, in die, zeg maar die trek. Waar uh, veel rugzakkers uh, komen. Zo. En ja, daar is het wel heel veel, uh, veel alcohol. Veel feesten tot laat. en Ik moet zeggen. Ik, ik, ik wist niet hoe, hoe snel ik daar, uh, daar weg moest komen. Dus Feyenoord ja, heeft wel twee kanten. Hè. We hebben hier ook de ballen. Dus wat dat betreft. Ja? Uh, we hebben hier ook de ballen in Amsterdam. Ja, ja, ja. En, en daar, is, daar is volgens mij ook gewoon uh, veel seksindustrie. Dus ik ja. denk dat dat niet uh, specifiek met Thailand te maken heeft. Nee. Nou, dat, ja, kan je, is dat kan je, dat wel kan een, je overal uh, opzoeken als je wil. Ja, maar Thailand is wel een exponent, exponent waar dat relatief het meest uh, gebeurt. Ik dus denk dat, dat daar de, zeg maar uh, de verdiensten die daar uh, gemaakt worden wel heel erg belangrijk zijn voor heel veel mensen. Omdat heel veel families daar gewoon van leven. Dat is bij onze seksindustrie natuurlijk niet het geval. Nee, het, het is een kans om aan de armoede te ontsnappen. Precies. Maar zoals gezegd, als als je daar echt even uitstapt. Ja. Uit dat stuk. En je gaat echt het bewaren Thailand in. Nou, dan heb je zo'n prachtig dat land. Dat is geweldig. Het is een uh, ja, manier dat... van denken. Van leven. Ja. Mijn vrouw snapt ook nog steeds niet. Dat mensen nu een beetje zuinig zijn. Vanwege de crisis. Ja. Daar snapt ze echt niks van. Ze zeggen, waarom bewaren voor morgen? Ja. Vandaag morgen, leef je. Morgen zien we toch wel weer verder. Ja. Ja. Wat je nu hebt dat gebruik je. En dat maak je op. Nou, morgen is een nieuwe dag. Wat, wat nou als je volgende week dood bent en je hebt gespaard? Ja. Ja, en, wat nou als en, je... En, en zo zo Zo kan ik hem ook omdraaien Ja. Nee, maar ja, ja, ja. dat denkt ze echt. Dat, ja, ja. Zo, zo leeft ze echt. Dat, je moet niet ja. bewaren. Ja, voor wanneer. Voor... Ja, ja, je Ophalen. loopt natuurlijk wel een beetje risico dat je dus ook hele arme tijden daardoor mee gaat maken. Ja, want wij zijn als Nederlanders nog redelijk spaarzaam. En als we het even tegenzitten, dan kunnen we het toch nog wel even, even volhouden. Maar als je geen spaargeld hebt, ja, dan, dan loop je natuurlijk en nou, Dan meteen. ga je morgen alleen zoeken voor eten ja en is Dat moet dat, dat me ja, niet lukken natuurlijk. Eten vind je altijd. nee maar Kijk, daar kun je over discussiëren. Maar het is natuurlijk wel mooi als je zo in het leven staat en kan staan. Mm -hmm. ja. Je hebt heel veel zorgen minder. Ja, dat is absoluut waar nou Iets, ik, ik vind zelf eigenlijk een soort combi van het Nederlandse. En het Thaise. Dat zou mooi zijn. Dat is volgens mij het gezondste. <laughs> ja, ja, twee gezonde stukken ja. uitpakken. Dan nou, ik, denk, ik denk dat uh, de, de zorg voor anderen die in Thailand is... Ik, bedoel, ik, ik heb me wel een klein beetje verdiept in de cultuur... Uh, van de Thijs, die, die zorgen erg goed voor elkaar, zeg maar. Ja, en dat is hier klopt. natuurlijk niet. En voor ouderen, In Nederland denkt ja. toch het ja, grootste dat, dat, dat gedeelte... Dat overgenomen door de regering, hè? Want vanuit de regering zijn we een heel sociaal, ja. dus dat, dat hadden wij vroeger ook, ja. maar dat hebben we laten Ja, dat lopen. hebben we laten we weghalen. Het, uh, ja, ja, dat is waar. Ik, mag, ik mag van mijn vrouw nooit iets vragen aan mijn ouders, zo. Dat zijn oude mensen en die, mag nee, die je moet je, je alleen geven. Die mag je niet meer vragen iets te doen voor je. Nee. Alleen geven, ja. ja nee, snap nou, we gaan even nog naar het festival. Uh, je hebt er wat uh, dingen genoemd. Je zei uh, bijvoorbeeld uh, dansers. Ik, ik, ik begrijp, ik weet van jou dat je dus een hele professionele dansclub hebt. Die, die echt ook heel duur is. Ja, daar geven je, geeft je heel veel geld aan uit. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, het is een hele professionele dansgroep met, met podium en muziek. En uh... ja, de kosten zijn alleen al voor de, voor de dansers. Uh, uh, 4.000 euro voor, uh, voor twee dagen. Dus, dan, dus dan heb je wel wat, ja. Uh, ja. Ja. ja, nee, dat is best... Uh, dus, dus Zijn die niet de eerste goed, de beste. Ja. Nee. En komen die uit Thailand of wonen die hier? Die wonen allemaal wel, wel hier, ja. Allemaal thuisdames thuis, die... Uh... En wanneer is die... Dat dansen, hoe laat is dat? Op uh, 26 en 27 mei? Dat begint denk ik zo rond uh, 1 uur. De markt zelf uh, om 12 uur. Maar de monniken beginnen eigenlijk met een uh, eetceremonie om tien uur. Oké, okay, maar ja, dan, dan hebben wij er wat aan als... Uh... Ik, ik denk dat dat misschien nog uh, nog leuker is als, uh, als de allemaal. Ja, dat is toch iets aparts wat je niet zo heel veel uh, ziet. Dat is wel voor de Thaise mensen zelf. Maar wat, wat is er leuk om uh, Thaise monniken te zien eten? Nou ja, de, de, daarvoor uh, wordt een half uur lang denk ik uh, mantra's en uh, ik versta verstaat niet allemaal. Oh, okay. dus, uh... Is het een soort zegening van de markt? Kun je dat zo zien? Een ja. Dat ook, ja, het, start, het starten van de markt. Het, het zegenen. En dan daarna gaan ze ook nog een, een route lopen. Ze gaan dan vanaf uh, het casino, de kerkstraat, naar beneden. Ja. Het gastensplein op. En daar is dan om 12 uur de officiële opening. Ja. En dat is dan met iemand van de ambassade. En waarschijnlijk een wethouder. Maar dat moet ik nog met Hilly uh, afstemmen. Nou, om, uh, om tien over. Uh, om tien of elf komt hier een wethouder, dus dan kan je meteen. Uh, dan uh, graven we die gelijk even aan zijn jasje. Ik <laughs> uh, weet niet, ja. Anders Sandberg is dat van toerisme ook? Uh, nee, volgens nee, mij niet. Ik denk Belinda. Nee. Belinda, Belinda. Belinda, ja. Is, uh, ja. ja. Dus die moet je dan hebben. Uh, uh, we, we moeten er bijna uit. Vertel nog even, waarom moeten mensen naar het Thais Festival komen? Wat is. Niet Een uh, uniek moment om kennis te maken met Thailand. Ja. Ja. Is dat het belangrijkste? Ja, het de, is de, de, de, de, de Thailand promotie. Er is ook uh, ticketinformatie over de eilanden. Uh, ja. Het eten. Er staan uh, volgerechten, hoofdgerechten, koopdemonstratie. Ja, ze zijn ook heel van eten hè, Thijen? Thaise mensen eten de enige ja. dag, maar de hele dag. Ja. Is het ook net zo heet ja. als in Thailand? Waar daar brand je je bek soms. Ja, nou, daar ja. valt wel mee. Dat, dat dus een Europese de, stijl? Nee, is wel Thaise stijl. Maar uh, Thailand heeft ook milde gerechten. Ja. Niet, niet alles hoeft uh, 15 chilipepers te toen bevatten. Ik toen ik voor het eerst in Thailand was, dat was alweer 25 jaar geleden. Oh man, ik, toen wist ik dat allemaal nog niet. Dit jongen, wat, is, wat was dat heet zeg. Je was niet gewaarschuwd. Nee, en, dat, nou, en na twee weken op een gegeven moment... Toen ...gon ik redelijk een beetje ook de tijd... Ik denk dat je lichaam daar uh, ook aan moet wennen, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Drinken begin je ook met één glas, toch? Ja, precies. <laughs> maar ik drink wel helemaal niet meer. Dus dat hey, hartstikke bedankt, Jaap. Uh, heel veel succes. gedaan. Nou, het... kom allemaal. En, uh, ja, ja, dan dan het is ontzettend leuk. Een gezellig feest van. Ontzettend leuk dat je dit uh, organiseert, samen met uh, je Amsterdamse kopanen En ik hoop dat het een heel groot uh, succes wordt. Ja, ik hoop het ook. Dank succes. Je wel. Nou, we gaan uh, gewoon verder met, uh, met eten. Tenminste, als ik de taai, dan toch ook een beetje met eten mag uh, combineren. Dat is namelijk uh, de vismaaltijd. Erwin die schuift uh, net aan. En uh, ja, dat is een oude traditie. En dan gaan we eens even helemaal horen hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. En we gaan nu eerst even naar de muziek. De Babies met Isn't It Time.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 Goedemorgen. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Bij ons zit uh, Erwin Hilbers over de vismaaltijd op het Gasthuisplein. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Uh, het is een oude traditie. Hè? Ja, Het is al. Uh, um, het, al een, hoe lang, wanneer is het begonnen? Dat is in uh, 1970. 1970. Nou, dat is 1970 een behoorlijke traditie is, dus. Uh, mijn vader toen uh, begonnen met organisatie. En dat uh -huh. tot 86 heeft dat uh, elk jaar plaatsgevonden. Oké. Okay. Ja. Eerst uh, de vraag: zou je je even willen voorstellen aan ons, zodat we weten ja, wie je bent? Ja, ik uh, ben Erwin Hilbers, dus de zoon van uh, Theo Hilbers. En uh, ja, dat, uh, dat, um, dat zit er een beetje in: het, het organiseren. Dat, dat heb ik denk ik van mijn vader geërfd en uh, ja, best met trots dat we nu uh, dit jaar uh, de vismat uit weer uh, gaan organiseren. En wat is jouw rol nu op het ogenblik in het leven? Mijn rol? Um, uh, ja, een stukje promotie. Maar ik bedoel, wat dat... doe je normaal uh, in het leven? Wat Want, ik normaal wat, doe? Wat ik, werk uh, ik werk bij een uh, groot computerbedrijf uh, op kantoor. Oh, dus niet, ja. niet iets in Zandvoort als VVV of zoals je vader? Nee, of, nee, nee dat, uh, meer in de vrije tijd uh, okay. in de organisatie. Ja. Ja. Maar goed, de vismaaltijd op het Gasthuisplein, uh, ja. vertel erover. Ja, dat is uh, 15 juni, uh, we beginnen om, uh, om half zes. Um, nou, de kaarten die zijn op, op verschillende plekken zijn die, uh, te verkrijgen. Noem uh, ze maar even als je ja. ja, dat is uh, de VVV. Dat is de Bruna. Dat is uh, Rentebike in de uh, Halterstraat. Dat is Scheilers Broodjes. Dat is het Museum Verzandvoort. En uh, nou, ja, desnoods breng ik ze nog thuis. Dus, uh, Oomsteed? Café Oomsted, daar ja. zijn ze te koop. En uh, nou, wat ik zeg, uh, via e-mail zijn ze nog te bestellen ook. Dus dat... Uh, Noem ik gelijk je e-mailadres maar even Het is uh, F A M .nl. Maar ik denk dat als iemand uh, de krant van deze week uh, op de volpagina het uh, mooie artikel uh, leest, daar, uh, daar staat mijn e-mailadres ook nog eens vermeld. Ja. Dus dat, dat moet lukken. Dit jaar gaat het weer gebeuren? Ja, dit jaar gaat het zeker weer gebeuren. Uh, we denken dat we dit jaar een, een hele mooie combinatie hebben met, uh, met het zing evenement, hè, zing in Zandvoort. Ja. Dat is aansluitend, dus uh, we verwachten ook een, een, een leuke opkomst van, uh, van de Zandvoortse koren. ...die uiteraard naar het zingevenement gaan... ...maar dan is het leuk dat ze daar vooraf... Uh, ...eerst even een lekker hapje vis komen eten. en ja, dat is en een, uh, gezellig. Een heerlijke kop vissoep. Ja, ik ben er twee uh, jaar geleden bij geweest... ...en ik en moet zeggen, een, Ja, dat is een groot succes gezellige sfeer. Ik, uh, ja, ik, uh, ik denk dat er negen uh, van de 10 mensen... ...toen al hebben gevraagd van... ...joh, wil je er alsjeblieft een jaarlijks evenement van maken? Ja. ja. En wat, uh, wat de mensen ervoor krijgen... Uh, ...het kost 12,50. Uh, wat ze ervoor krijgen... ...dat is een, uh, een kop verse vissoep... Uh, ...door Piet Keur. Nou, dat is voor onder de zandvoort, dus, ja. uh, is dat een, een begrip. Uh, daarna een, uh, een geweldig grote moot kabeljauw uh, uh, die uh, door uh, Jaap Kroon uh, wordt verzorgd. Uh, met, uh, met de toebehoren en een, uh, en een uh, consumptie erbij. Nou ja, dat wordt, uh, het geheel wordt natuurlijk omlijst met uh, een, een, een stukje gezelligheid in de vorm van uh, liedjes zingen. En dat uh, om al vast een beetje warm te lopen voor het uh, evenement Op daarna. Op het uh, kopenhuis weer langs? Nou, daar hebben we geen afspraak over gemaakt. Uh, kijk, we hopen natuurlijk dat uh, een aantal koren uh, voor het zingevenement eerst denkt van nou, dan gaan we eerst een uh, deelnemen aan de video. Aan dus er zullen zeker wat zangers rondlopen. Vaak gebeuren dat soort dingen ook wel spontaan hoor. Ja, ja, ja. Mensen beginnen spontaan vaak. Iemand zet in en dan zingt iedereen mee, want de meeste liedjes kennen de Zandvoorters ook wel. Dat zijn zeemansliedjes en die worden toch altijd meegezongen. Nou, de Wurf die komt weer helpen met het uitserveren, dus daar zijn we erg blij mee. Die doen ook heel veel, hè? Die doen heel veel en het brengt net dat een stukje extra sfeer en dat vind ik, het leuke daarvan is, is als we gaan kijken naar de evenementen zoals mijn vader ze toen organiseerde um, En dat ging met een hele grote groep natuurlijk van, uh, van de Wurf. Dus het is leuk dat de mensen die nu nog uh, bij de Wurf zijn, ja. dat die daar toch weer uh, ja, hun schema erop aanpassen ja. en, uh, en willen meewerken. Dat, en die doen dat in kledendracht ook hè? Ja, ja. ja. Dat, uh, en dat is ik dat ik zelf ook een uh, mooi pakje aangepreekt heb. En over welk jaar hebben we het dan ongeveer uh, in het verleden? Wat de uitstraling is van die kleding? Uh, nou ja, de, de bekende kleding, uh, denk hoe de, hoe de dorpsomroep erbij loopt. Uh, dat is uh, een beetje de klederdracht. Hoe de wurf uh, de, de, de, de visafslag nog wel eens uh, uitvoeren. Dat is de kleding van de wurf. Welke periode in het dan? Nou... Zo goed ben ik niet onderlegd erin, hoor. Dus dat uh, ik denk uh, van een de hele tijd. Terug. Van voor de oorlog? Mm, jawel, ja, zeker van voor de oorlog. Ja. ja. ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet precies uit welke periode nee, dat nee. is. Iets... Een weet je, toen we echt nog een visdorp waren? Dat denk, dat denk ik, ik wel. wel ja. misschien uh, ja. voor uh, 1900 zo. Ik denk dat dat wel van voor 1900 is, ja. Ja. Ja. ja, wat grappig inderdaad. Ja, dat dat, uh, ja grappig dat Zandvoort zo, uh, en ik, misschien weet jij dat, maar misschien weet jij dat wel. Dat, ik merk dat Zandvoort heel erg uh, geïnteresseerd is in, in zijn eigen verleden. In het, ja, in hun geschiedenis. Ja, ja, dat dat klopt. maak je ja. bijna bij andere plekken niet uh, mee. Uh, heeft iemand een idee hoe dat, hoe dat komt? ik denk dat er gewoon nog steeds heel veel mensen enthousiast, te zijn in het dorp zijn, dus Gansnoop bijvoorbeeld, ja, hè, ja. is ook een aardig voorbeeld, nou, die is altijd actief en altijd hè, bezig met, met dat stukje promoten ook van, van vroeger en dat ook vast te houden en het over te geven ook, en ja ik weet niet of dat er nog veel jonge mensen zijn die uh, daarin meegaan, bij de burf? bij de burf. dat weet ik niet maar dat wordt natuurlijk wel minder Ja, ja. de interesse daar daarin ligt toch wel bij de iets oudere mensen denk ja. ik. En dat, ja, ja. Uh, dat is lastig om dat natuurlijk over te dragen. Ja. Wat ik, uh, wat ik, uh, voordat ik dat vergeet, wat dan wel belangrijk is om uh, nog even te melden, uh, de kaarten die zijn dus overal uh, zo goed als overal uh, te verkrijgen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen begrijpt dat het ook uh, wel in de voorverkoop is. Kijk, mm -hmm. we zitten uh, natuurlijk met uh, ja, de afspraak over de inkoop. En dat, uh, we willen natuurlijk zo veel mogelijk vooraf al verkocht worden. Ja. Ja, het, en het de, de, een, tijdens, kun je ook tijdens nog aanschuiven of is dat zo'n mogelijk? Kijk, als wij op het moment dat wij in de voorverkoop voldoende kaarten hebben aangeschaft, dan, dan weet ik dat Jaap Kroon altijd wel een stukje vis extra heeft. Dus de passant die daar uh, denkt van ik, uh, ik schrijf lekker gezellig aan, mm -hmm. dat zal niet zo'n groot probleem zijn. Maar. Mm -hmm. Nou, dat nou, de je de moet natuurlijk een basis hebben. We, he? uh, we willen het echt in de voorverkoop willen we de kaarten verkocht hebben. Ja. Ja. En ik denk dat uh, nou ja, alle luisteraars nu uh, op de fiets moeten stappen en de kaart moeten kopen. Want naar mijn idee is het het beste moederdag cadeau wat je even kan geven. Ik dus, vind dus, uh, het een geweldig idee. Het, ja? is, het is heerlijk, het is gezellig. Ik zou zeggen, Zandvoort, dus ga die kaart halen. Kom op. Kom op. Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. Uh, is er ook nog een maximum... Uh... Zijn jullie ook nog een keer uitverkocht? Dat heb ik, uh, dat heb ik uh, een keer aan uh, Jaap Kroon gevraagd, omdat ik toch wilde weten van, hè, waar, waar moet ik rekening mee houden. En, uh, nou, dat, is, dat is eigenlijk de leidraad en Jaap heeft geen maximum. Nou, Als het er, uh, 100 maar het klein dat... heeft toch een maximum? Het, het heeft een maximum. Heeft een maximum? Ja. Ik reken, dat we, reken eigenlijk op een 150 personen. En uh, het maximum, ja, dat zal tegen de 200 liggen. Maar goed, dan zul je misschien een stukje uit moeten blijven. Het wapen is er natuurlijk nu niet meer. Wat... Uh, hoe wordt dat nu georganiseerd? Want dat, was oh, nou, dat is, is uh, geen enkel probleem. Het is natuurlijk jammer dat het wapen er niet meer is. Maar uh, Sheila's Broodjes, die ook op de gasgasplein zit uh, en uh, erg haar best doet, die, uh, die gaat de drankjes verzorgen nou. vanuit Sheila's Broodjes. Dus dat is uh, een prima alternatief. Er daar, daar geen enkel probleem nee. en we okay. werken lekker samen. Ja, het was even duidelijk om te ja. weten dat het vanuit Sheila's gaat dus. Nou, we zijn bijna door de tijd. En heb je ja. iets uh, wat je nog kwijt wil? Nou, ik denk dat ik alles wel heb gezegd. Ik, uh, ik hoop dat mijn uh, enthousiasme hierin een beetje over is gekomen naar, uh, naar de luisteraars. Uh, ja, wat we, wat we al eerder hebben gezegd, twee jaar geleden toen we het nog een keer hebben geprobeerd, uh, het enthousiasme van de mensen toen, waar uh, mensen toen al vroegen van joh, maak er een jaar eens, en kan het ja. misschien niet twee keer per jaar, uh, nou laten we het bij één keer per jaar houden, ja. en gewoon met z'n alle weer uh, elk jaar een keertje terugkomen. Nou, dus als je naar de vismaaltijd wil, vrijdag 15 juni. De prijs is 12,50 voor een heerlijke vissoep door Piet Keur klaargemaakt. en een mooi stuk kabeljauw, gereserveerd met stokbrood en sausjes en een consumptie op het Gasthuisplein. En kaarten zijn te verkrijgen bij Shilas broodjes, VVV Zandvoort, Bruna Belkenen, Café Oomstee, Zandvoort Museum. Rentebike en natuurlijk via jouw e-mailadres van Hilbers .nl. Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen. En Ik voor jou heel spannend natuurlijk. Want ja. je zet wel een traditie voort die, uh, ja. Ja, die door je vader uh, is natuurlijk neergezet. De oude VVV-directeur Theo Hilbers. Ja, precies. Dus uh, heel veel succes. Dankjewel. Succes. Oké, okay. bedankt. We gaan even naar de onderwerpen van de volgende uur. Ja. Even kijken, het volgende. Zullen we even uur. beginnen? Anders Sandbergen. Ja. Oh, ja, die komt dat was, dat uh, praten over het afvalstoffenbeleid. Hij is er nog niet, zie ik. Nog niet. En uh, Louis-David Oké, okay, en daarna is het uh, Johan Stuart van de vogelgroep, uh, Vogelwerkgroep zuid kennen Die komt. En dan uh, als uitsmijter Leo Misebeek, die zie ik al wel staan. Dus die, is die uh, lekker gezond uh, en bruin. Uh, en u komt praten over de Olympiatour, maar vooral ook de verschillende activiteiten die daarna volgen. Horen. En aan het einde hebben we natuurlijk nog een uh, uitgebreide agenda. En dan gaan we nu, uh, nou, als je nog niet wakker bent, dan ga je nu helemaal wakker worden. Yeah. Dus mocht je nog in je bed liggen, dan stuit je nu waarschijnlijk je bed uit. Icantine Turner met Proud Mary. You know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 Rolling, rolling, rolling on the river Listen to the story now Left up good job in the city Working